Twee uur Lot Lewin met het NOS journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump... gaan met elkaar in gesprek. Dat heeft de nationale veiligheidsadviseur Chung van Zuid-Korea bekendgemaakt. Het is de uitkomst van dagenlang overleg tussen de beide Korea's. Tijdens dat overleg heeft de Noord-Koreaanse leider... een uitnodiging aan Trump gestuurd en Trump heeft die geaccepteerd. Hij wil Kim Jong-un in mei ontmoeten. Volgens Chung is Kim Jong-un bereid om tijdens dat gesprek te praten... over het afbouwen van het kernwapenarsenaal.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 Het experiment met grote grazers in de Oostvaardersplassen is mislukt. Dat zegt een hoogleraar Natuurbeheer... die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van het gebied. Het idee was dat er een parkachtig landschap in het gebied zou ontstaan... maar het is een kaalgevreten, desolate vlakte geworden, zegt hij. Hij vindt dat Staatsbosbeheer de grote grazers weg moet doen. Het Rijksmuseum heeft aan het begin van de kunstbeurs Tefaf in Maastricht... een zeldzaam wassenbeeldje gekocht. Het beeldje is gemaakt door de kunstenaar Amanati in de 16e eeuw. Beelden van was zijn kwetsbaar. Er zijn er maar weinig bewaard gebleven uit die tijd. Het is niet bekend wat het Rijksmuseum heeft betaald voor het beeldje. Het weer dan ochtend is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden valt nog een enkele bui. De minima liggen rond de 2 graden. In de ochtend begint het overwegend zonnig. Maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Met Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster van Radio 1 van Omroep Max natuurlijk. Met zo dadelijk om drie uur een speciale uitzending... voor de Club der Internetlozen. Van drie tot vier schuift hier Rogier de Haan aan... van de ombudsman, Max Ombudsman. En die gaat uh, inventariseren wat de problemen zijn... van mensen die liever niet via internet contact hebben... met de buitenwereld, bedrijven, de overheid en dat soort dingen. Of die dat niet kunnen hebben, dat kan natuurlijk ook. Dus dat straks van 3 tot 4, maar van 2 tot 3 en van 4 tot 6 hebben we een gewone uitzending van Nachtzuster. Met vragen en met antwoorden natuurlijk. Dus bel naar 0800 1121. Als je een vraag wilt voorleggen aan alle mensen die aan het luisteren zijn. Je kunt als je wilt altijd een mailtje sturen... naar omroepmax.nl. Je kunt Twitteren of Facebook gebruiken. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En kom een keer chatten via www.omroepmax.nl. Of stuur me een appje via de Radio 1-app. Op je mobiele telefoon kun je gratis berichtjes sturen. Maar het leukste is als ik je eventjes kan spreken... en dat kan via de telefoonlijn 0800-1121. Ze legt haar koele handen op een en kijk mij even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het zo blijft even bij. Wat we moeten zonder jou beginnen. Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de baan. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de baan. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, Nacht, ik zonder wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, Nacht, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, iets aan de pijl. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijl.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 Nacht zuster, nacht zuster, nacht zuster, oh oh oh. Yeah, oh oh oh, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Oké, okay, waar gebeurt het verhaal. Ik kwam dus Ernst Jans tegen in de gang van het radiogebouw uh, gisteravond. En uh, ik zei, meneer Jans, ik wil uh, uh, zo graag weten of u nou weet... dat ik al bijna acht jaar lang iedere uh, donderdagnacht op Radio 1... Het, het liedje Nachtzuster van Doe Maar draai. En toen zei hij, oh, ben jij dat? Ja, dat hoor ik wel eens. En toen heb ik uh, gillend mijn collega opgebeld... en die zei, hier is Ernst Jans. Ja, dat hoort er dan een beetje bij. Maar uh, nee, ik vind het toch leuk dat hij het wel eens gehoord heeft. Dat uh, was voor mij eventjes een, een opsteker. Ernst Jans is trouwens uh, uh, uh, van Doe maar, van een nachtzuster, dus onder andere. 0800-1121, dat telefoonnummer, kun je gebruiken als je mee wilt praten... een vraag wilt stellen of een antwoord wilt geven. Um, Remco? Ja, goede, uh, wat zeggen we? Ah, wat je oh, jij wil. Ja hoor. Nou nee. oh, ja, houdt goed. Uh, nou ja, goed, ik heb een vraag. Ik heb, uh, net zoals heel veel mensen uh, tegenwoordig doen, zo'n houtpelletkachel aangeschaft. Dus dat ja. verbruik ik eigenlijk bijna niet meer. Maar ik betaal me helemaal blauw aan, hoe noemen ze dat met een duur woord, uh, netwerkbeheerkosten. En weet ik het allemaal. Maar nu hoor ik wel eens, ergens, dat als je heel weinig gas verbruikt, dat je dat niet hoeft te betalen. Oh, hoe zit het nou precies? Ja, en hoe doe je dat? Wie moet je daarvoor bellen? En juist. Ja. Want ik heb nu in een half jaar tijd iets van 80 kub gas verbruikt. Ja. Nou, dat is dus helemaal niks. Oh. En ik betaal gewoon drie keer zoveel aan netwerkbeheer en leveringskosten... en weet ik wat allemaal. Beetje zonde. Nee, daar wil je natuurlijk vanaf. Ja. Maar, maar je, je gebruikt alleen nog je, je, je houtkachel. Voor de rest helemaal niks. Nou ja, goed. Eh, ik kook op gas en een warme douche is ook wel eens lekker. Ja. ja dus dus je, je wil je dus niet gasgeladen. helemaal van je gas af? Uh, nou ja, je zit er wel aan te denken... maar om dan met een gasfles in huis te gaan lopen zeulen... is ook weer zo'n uh... ja gedoe, hè? Gedoe. Ja. Nou ja, de vraag is dan in ieder geval duidelijk. Want uh, uh, uh, wat, uh, ja, waar kun je dat melden? Want je hoort dat dat kan. Maar wie, van wie hoor je ja, een, dat dan? extreem laag verbruik... Het is dus bij een heel laag verbruik dat je dus uh, die kosten niet hebt. Ja, maar wie zegt dat? Ja, ik le je leest wel eens wat op je leest internet hier oh. en daar, maar ja, het is oh, allemaal en... heel onduidelijk. Nee, ik snap het. Nou ja, er zijn vast mensen die dat wel eens uitgevogeld hebben. En als die dan de moeite willen nemen om even te bellen naar 0800 1121, dan uh, gaan we erachter komen vannacht. Het zou heel mooi zijn. Dankjewel, Remco. Oké, okay, ja, dankjewel. je Doei, hoi. <lacht> Hallo, met wie... Dag met Robert Kroes uit Elien-Drenthe bij Hoogveen. Zo, dag Robert Kroes uit Elien-Drenthe bij Hoogveen. Ja, dat uh, <laughs> ja. die Ja? Of jouw telefonist vraagt mij waar ik vandaan kom, dus. Vandaar. Ja, uit. Uh, in de buurt in ieder geval van Hoogveen. Ja, precies. Ja. 12, kilo, 12 kilometer vanaf Hoogveen. Naar boven, dan onder, naar links of naar rechts? Nee, naar beneden. Naar beneden weer. Uh, richting Meppel. Oké. Okay. En, en nou, daar zit je dan. En wat vraag je je af? Uh, ik wil jou een opmerking maken. Ik ben zelf visueel gehandicapt, maar je hebt een hele mooie stem. Oh, dankjewel. Ja, een hele mooie. Hergele, dat hoor de, ik ook wel eens denk. anders. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ja, je moet houden. <laughs> ja, ja, dat zal me. Nee, dankjewel. Daar ben ik blij mee. Nou, bij deze. Maar waar ik voor bel, ik heb vanavond pasfoto's laten maken in Hogeveen voor een paspoort of een identiteitskaart. Ja. En toen werd ik teruggestuurd omdat de foto's niet goed waren. Nou, dat kan, maar toen moest ik mijn bril afzetten... want anders kwam dat niet overeen op het paspoort. Want ik heb gekleurde glazen in mijn bril zitten. Oh ja, ja. Omdat ik last heb van tegenlicht. En dat mocht niet meer. Ik zei, nou, dat is toch vreemd. Ik zei, want nu op het paspoort sta ik ook met deze glazen op. Ja, zegt die man, dat zijn de regels. Dat mag niet meer. Oh. Ik zei, nou, dat vind ik heel erg vreemd. Ik zei, want ja... Nu, krijg ik daar geen gezeur mee als ik straks aan de grens kom. Uh, hè, als ik, uh, ik zou misschien Turkije wel inkomen, maar kom ik er dan ook uit... als ik nou een zonnebril op heb, kan ik daar inkomen. Uh. Ja, maar, maar, maar um, je kunt toch gewoon even je, je bril afzetten bij de douane? Ja, dat zou kunnen. Maar, maar je kan niet, als je zonder bril bij de douane komt... Kun je, kunnen ze niet zeggen, zet u eens even die bril van die foto op. Nee, dat, dat, is, dat is waar. Ik ben zelf visueel gehandicapt. Ik heb die bril niet voor niks. En op vreemde plaatsen loop ik ook met een tastok. Maar ja, de, wat ik wil aangeven, dat dat ja, krommers de regels zullen veranderd zijn. Op een of andere manier. Maar dat bedoel ik niet verkeerd. Maar een uh, moslimdame mag wel met een hoofddoek om. Maar ik mag niet met een gekeurde glazen op een uh, open foto. Terwijl dat uh, vijf jaar terug geen probleem was. Nee, maar is je vraag dan nu... waarom je niet met je bril op de foto mag? Ja, precies. Ja. Het moest een blanke bril zijn. Ik zei, ja, maar die heb ik toch niet? Ik heb deze bril. Ja, dan mag je niet op de foto, want dan wordt het niet goed gekeurd. Ik vond het haast discriminerend, als ik eerlijk ben... Maar oké, okay, ik snap de vraag en, ik, en ik, ik weet dat die regels iedere keer veranderen... want de ene keer mag je wel glimlachen en de andere keer mag je geen hoektanden zien... en dan mag je weer wel een oorlel en dan moet je weer je haar niet kammen. Ik weet het ook allemaal soms niet meer. Maar, maar hoe erg is het dat je zonder bril op de foto gaat... Nou ja, je loopt altijd met een bril op. Je identiteit verandert in principe niet, maar je nee. loopt altijd met een bril op. En ja, god, kom je bij de douane, dan moet je er elke keer aan denken van... oh ja, ik moet mijn bril afdoen. doen. Ja. Of ja, wat gaat er gebeuren als ik die bril wel op laat en ze zeggen... hé hey vriend, ben jij die man op die foto wil? Ik snap wel dat die bril een beetje glimt, maar wat is daar nou het probleem van? Dat, dat snap ik niet helemaal. Ja, blijkbaar zijn er dus mensen die... Uh, die zeg maar net niet genoeg op het plaatje lijken. en die dan dus uh, slimme dingen met brillen gaan uithalen. Dus daar hebben ze gewoon gezegd: alles, alles af, dan kunnen we het goed zien. Ja, maar zo wordt dat niet gesuggereerd. Nee, dat is altijd het probleem, het, hè? Het, het, het, het, het is een stukje meneer, communicatie. We een hebben, maar dan met, met helder glas. Want je moeten de ogen kunnen zien. Ja, als je visueel gehandicapt bent. en helaas heb ik een uh, misstagnis in de ogen. dus die ogen schieten alle kanten op. Dat betekent niet dat je recht vooruit kunt kijken, hoe graag je ook zou willen. Maar daar heb je geen controle over. Ja. Oh, maar dan snap ik het ook een beetje. Dus je vindt, vindt het ook echt heel vervelend om je bril af te moeten zetten? Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, en hij is licht get, uh, licht, een licht getinte bril. Licht getint, hij is geel getint. Omdat, Gelig. Uh, nou ja, een soort filterbril is dat, die, die het ergste licht uh, filtert. Ja. Kijk, als ik een zware zonnebril op zou hebben met hele donkere glazen... dan zou ik mij dat vo kunnen voorstellen. Van, goh, hmm. Die zonnebril moet af. Dat, daar heb ik alle begrip voor. Uh. Nou, 0800-1121. Alleen, ja, uh, de vraag wordt dan waarom mag dat niet? Ja, precies. Ja, oké. Okay, we gaan het proberen. Uh, oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Hallo, met wie? Ja. Oh, snap je dat je bent op... Hallo. Hallo, met wie? met Herman. Dag Herman. Ik kan de computer niet uitkrijgen. Nee, ik, het? Hoor het. ik hoor het. Ik hoor mezelf. ik ja, nou, nou? Ik heb in ieder geval even gezien dat je er mooi uitziet met een nieuwe studio, geloof ik. Mooi, hè, is die. Ja, ik doe hem dan helemaal weg nu. Ja. Ik, kan, ik kan je bijna niet verstaan omdat ik er zelf zo doorheen zit te schreeuwen. Ja. Hé, hey, je hebt hem uit. Ja, oh, oh. ik heb de hele computer uit. Ik kon het geluid niet uitkrijgen. Nee, vertel. Je hebt een nieuwe studio, dus zie ik, met een heleboel computerschermen voor je. Ja, mocht wat kosten. Zo. Nou. Nou, nou. Wat doe je met al die computerschermen? Nou, op dit moment probeer ik ze nog aan te krijgen. Oh. <laughs> ja. ja. Maar dat, ik denk dat over een half uurtje doen ze het allemaal. Ja. Ja, ja. ja. Nou, um, ik, ik heb een vraag over uh, of een auto uh, minder brandstof verbruikt door als hij in de hele dikke mist uh, rijdt. Dan wanneer het uh, droge lucht is. Minder brandstof, omdat die dan door, door het vocht beter voortgestuurd wordt ofzo. Minder luchtweerstand heeft. Nou, dat uh, de verbranding van de brandstof beter gaat uh, doordat er meer waterdamp in zit. Dus een oh. soort combinatie: stoommachine, uh, benzinemotor, zeg maar kort gezegd. Wauw. Ik heb een keer uh, bij de uitlaten van de bussen hier in Groningen geroken... bij een hele dikke mist. rook ik een soort bloemige... Uh, in plaats van een uh, walm of kwalm. Dus uh, dat... Uh, en trouwens ook uh, Bosch, het Bosch, uh, Duitse bedrijf... die is ook bezig met een water injection system voor de auto's. Dat is een heel complexe toestand, maar... Dus je doet een beetje waterdamp erbij. Of sproeer je wat water in de motor, voor de motor, in de inlaat En daardoor krijg je een betere verbranding. Maar ik dacht misschien met dikke mist dat het hetzelfde effect zou kunnen geven. Dus jij bent, toen het heel mistig was... Ja. ...naar de achterkant van de bussen gelopen om aan de walm te ruiken. Ja, aan de grote markt om zes uur ochtend. Dus ik hoorde hele dikke mist, dat was ook zo. En ik rook <lacht> aan die uitlaat en uh, nog een bus... Het eigenlijk een beetje naar van Het lijkt dingen. me echt heel ongezond. Nee, want de theorie erachter is dat de roet. wordt volledig verbrand. waardoor er minder roet in de lucht komt. en ook dat er daardoor. Uh, door die roet verbrandt, dat er ook meer energie uit dezelfde. Bra hoeveelheid brandstof komt. Dus je krijgt zeg maar. 10 of 20 procent brandstofbesparing. en je hebt geen roetuitstoot meer. Oké, okay, en dat heeft met die waterdamp te maken. Dacht om een vochtig doekje of een vochtig iets voor de luchtinlaat van de motor te doen. Een vochtig doekje. Yeah. En dan de lucht door langs de uitlaatpijp naar binnen te laten zuigen. Want dan wordt hij een beetje warm. En als hij warmer wordt, neemt hij meer vocht op. En dan krijg je dus een motor die geen roet uitstoot. Dan kunnen die dieselauto's uit de binnensteden van Utrecht en zo. Kunnen misschien ook wel weer zonder al te veel ja. gezondheidsschade naar binnen. je allemaal met zo'n doekje voor je, voor je roosterheid... Ja, maar ja, dat kost niet zoveel. Nee, dus dat moet toch uh, moet een idee zijn. Nou, uh, dan moet iemand mij maar vertellen waarom dat niet gebeurt. Nee, nee, nee. Of, of, de, of de buschauffeurs en andere auto, vrachtautochauffeurs misschien hebben opgemerkt dat bij dichte mist dat ze minder brandstof verbruiken. Oh ja. ja. Ja. Nou, als iemand dat zegt, oh, dat klopt wel. Ja. Is dat misschien een bewijs? Kunnen we dat... wat mee doen? Ja. ja. Nou, dankjewel. Ja. Voor de suggestie en uh, voor de vraag natuurlijk. Ja, iedereen bouwt het toch maar ja. gewoon in. Kan ook voor benzineauto's, denk ik, maar goed. Oké, okay. nou doe, doe een beetje voorzichtig waar je aan ruikt, hè? <laughs> ik zet de computer aan. <laughs> Oké, okay, doei, goeienacht. Doei. Ja, Hallo, met wie? Met Bert. Dag met de Bert. Bos. Hoi. Zeg het eens Bert. Uh, ja, ik heb een vraag over dieren. Oh. Als je uh, een kat bijvoorbeeld, op, die mogen loslopen, natuurlijk. En, uh, maar als je die nou met een auto uh, als je die tegenkomt op de weg, dan heb je de neiging om die te ontwijken. Ja. En als je dan brokken maakt daarna, dan ja. is dan degene van wie die kat is aansprakelijk daarvoor? Ja. Valt het onder aansprakelijkheidsverzekering of? Nee, dat, ja? is, dat is een hele goede vraag. Oh. Ja. Ja, want dat, ik had het een keertje. Ja. En dan was het wel goed gegaan natuurlijk? En, maar toen dacht ik dat dus, en elke keer als ik s'avonds als ik laat over hetzelfde stuk rijd, dan, dan, dan zit ik altijd weer aan die katten denken. En Het is goed afgelopen. Ik had er wel iets geraakt, maar uiteindelijk was hij toch uh, wel weer boven. Jan. Uh, ja, opgeknapt. Ja. <laughs> maar ja, ik denk van, ja, weet je, je, je hebt een neiging om zo'n diertje te ontwijken. Ja. Je yeah. denkt niet van, nou ja, het is maar een kat en straks zit mijn auto in elkaar. Tenminste, ik niet. De meeste mensen nee, die nou, ja, ik ja, toch denk. een slinger aan je stuur geven. Dus voor hetzelfde geld vlieg je tegen een boom of zo, ja. of een paal of wat dan ook. Maar ja, nou, ik heb wel een beetje ervaring daarmee, want ik heb een hondje gehad en die had een keertje bij, bij, de, bij de twee huizen verder, had hij bij een loops hondje, had hij het gedaan door het gaas heen en dat was een beetje een klein hondje, ja. En, en die mensen die waren heel bezorgd, ik had zoiets van nou ja, dat, uh, dat zal wel goed gaan of zo. ik weet niet of dat allemaal gelukt was of zoiets. Maar, toen, heb ik me, maar toen, toen wou ik naar de dierenarts en toen had ik zoiets van... ja, maar dan moet ik dat betalen voor een onderzoek of zoiets. Dus toen had ik mijn bank gebeld, waar ik de verzekering had. En toen vroeg ik van, is dat gedekt? Ja, ja, ja nou ja, gedekt was, het, was hij, ja. Ja, gedekt ja. was het, ja. Maar ja. Dat, ja. En uh, dus het ja, was natuurlijk hilarisch en uh, dat moest allemaal nagekeken. Maar dat was dus wel zo, ja. Dat viel wel onder die verzekering. Maar ja, dat weet ik niet, want een hond mag ook niet eigenlijk niet loslopen natuurlijk. Maar een, een kat die mag dat wel, dus ik weet niet of daar nog verschil in zit. Maar zo dus. Ja, ja nou, denk, nou ja, het is. Hoe moet je dat weten als je een kat hebt? Ik, heb, ik, ik weet dat ik ooit op school een opstel heb geschreven. Ah. En het, ja, dat, dat, ah. dit, dit, dit gaat ergens naartoe, dit verhaal. Over ja. iemand die, um, die. Wat was het nou? Iemand die een hond aanreed tijdens rijles. En dat oh, ik. Dat dat ik dat het, ja, precies. <lacht> dat dan de strekking van het verhaal is. Wie is dan verantwoordelijk? Degene die de hond aanrijdt of de rijleraar? Ja. Ja. Dat daar discussie ja. over was. En toen weet ik nog dat de, de meester zei... ja, maar nee, je, je mag die hond niet aanrijden. Die had uit moeten wijken. En, ja, oh. Uh, uh, ja, dat of nee, nee, nee, dat was het juist niet. Het was, nou ja, goed, weet je, dit is echt een heel slecht verhaal. Maar in ieder geval uh, heb ik geleerd destijds van het verhaal... dat je dus in principe, als er bijvoorbeeld ook een konijntje oversteekt... dat je er overheen moet, uh, moet rijden. Oh, dus dat gewoon je... alles uitzetten in je hoofd en gewoon rechtdoor met dat ding. Ja, precies. Maar goed, in jouw voorbeeld kan het dus zijn... dat je over een Egyptische mouw van 1800 euro heen rijdt. Huh? Ja, een oh, of andere ja, een raskat. Kat. Ja. Oké. Okay. En, dat, en ja. Een, dat is dan... Oh. vraag ik me dan weer af. Maar ja, goed, die mag natuurlijk... Oh, dan ben natuurlijk. ik verantwoordelijk dat die mensen zeggen... ja, je hebt mijn kat doodgereden? Ja. Dat draait het zich om. Dan ben ik verantwoordelijk. Ja, dat zou <laughs> ook nog kunnen. Ja. Ja, maar die kat die nou, mag ja. natuurlijk, die heeft, ja. die heeft een kat voorrang. Uh, ja, hij mag voor de wet mag hij gewoon los buiten lopen. Dus hij heeft dan, to, hij heeft, dan is hij, eigenlijk is hij dan een, een verkeersdeelnemer ook, hè? Ja, alleen eentje die geen, die geen hersens heeft. Dus, en ook die regels die heeft ook nooit examen hoeven doen ergens voor. Dus je weet, hij, hij weet die regels ook niet, maar dat nee. mag hij gewoon wel. Ja, maar ja, ja, want het is bijvoorbeeld ook met een hertje, weet je, wie, wie zegt dat ik meer recht heb om, om over die weg te rijden... dan dat dat hertje op dat ja. moment heeft om er overheen te lopen. Ja, ja er staan tenslotte borden. Pas op, hertje. <laughs> ja, maar ja, er staan geen borden met verboden een een over, de, over de hertjes heen te rijden. Nou, dat, dat net niet. Nee, maar nee. bij school staat ook niet verboden om over kleuters heen te rijden. of zo. Weet je, Dat staat pas op, kinderen. Ja, zo. precies. Zo, zo dus, wordt het alleen het maar nog ingewikkelder. dat het daar kan zijn, ja, ja. moet, het, moet dus, je er ook rekening mee houden. Oké, okay, maar de vraag is nu dat als jij uitwijkt... Uh, nee, hoe is ja. het nou? Als iemand een ongeluk krijgt ja. omdat hij uitwijkt voor jouw kat... of jij dan verantwoordelijk bent voor de schade? Ja, als het mijn kat is, ja. Als het jou, ja, nee, dat kan nooit, want dan zeg jij gewoon... nee, die kat ken ik niet, nooit gezien ja precies dat kan ik ook te denken ja toen ik dat, die vraag had bedacht ik denk ja dan zegt iemand van jou weet je dat ja dan krijg je dat <laughs> nog weer dat je moet bewijzen welke kat het was en uh, nou ja goed maar ja, je, je hebt nu tegenwoordig heel veel mensen met zo'n cam in de auto hè? dus als je dan een filmpje zou hebben weet je oké okay, nou, Maar ik dus kan je nu al vertellen dat heel veel katten heel erg op elkaar lijken oh ja ja en een getuigenverklaring ja. van de kat wordt heel lastig dus het kan alle kanten nog op. Maar goed, er zijn ja. mensen die weten dit. Er zijn gewoon mensen die dit ja. weten. 0800 1121. Okay. Ik ga mijn best doen. Dat is mooi. Dankjewel. Jij ook. Goeienacht. Dag. Dag. We hebben een ongeluk gehad met de dodotje. Met de dodotje. Met de dodotje.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 van het autootje en de lampen en de bumper en het stuur. Dit is te voor zevenvijftig. Niemand? Nou, waar wij gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? De tree jackets en het autootje was dat 0800 1121 is het telefoonnummer als je mee wilt praten. Um, geef een antwoord of stel een vraag en laat dus eventjes van je horen. En zo dadelijk na drieën kun je ook bellen met 0800 1121. En dan zijn we op zoek naar ervaringen van mensen die geen internet hebben. Mensen die dat niet willen of kunnen gebruiken. Die uh, zouden we heel graag even willen horen van wat geeft dat nou voor problemen. Of geeft het helemaal geen problemen? Dat kan natuurlijk ook. Nina, goeienacht. Hi Astrid. Hallo. Ik heb advies nodig. Ah. Ik uh, zit op het moment met een introverte getraumatiseerde kater. Oh. Ik zat even kort uitleggen. Dat beestje, dat is met, samen met zijn moeder uh, tien jaar geleden bij een alleenstaande, oudere man gekomen. En wat wil nou het geval? Ondertussen dat hobbel, hobbel, hobbelde ik en dat beestje kwam er regelmatig over de vloer. En wat wil nou het geval? 23 februari van dit jaar is moederpoes overleden. Ik weet niet precies de omstandigheden, want ik lag zelf met een zware griep in bed. Maar er zit nog een staartje achter. Op een gegeven moment uh, afgelopen vrijdag... Ja, van vorige week, afgelopen vrijdag... Uh, schijnt het baasje overleden te zijn. En toen maandag stond de politie op de stoep. Veel tam-tam, hoop herrie. Nou, baasje moest afgevoerd worden. Natuurlijke dood, tussen aanhalingstekens. Maar goed, geen crimineel crim of, of iets dergelijks. Misdaad. Misdaad, zo ja. moet je het zeggen. Ja, ja, het zit allemaal eventjes in mijn hoofd... en ik probeer het allemaal even te, te resumeren. Ga gerust je gang, ja. Ja, nou, wat wil dus het geval? Ik ben dus sleutelhoudster van het huis en alles was, uh, het was afgevoerd. En het huis was vrij. Ik zeg, nou, ik moet de, de, de katten hebben, want ik heb een confinant opgesteld... dat als er wat overkomt, dan zorg ik voor die katten. En wij zoeken, zoeken, zoeken, niks vinden. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga vannacht ga ik nog wel even terug. Dan is het allemaal rustig, dan is de boel gekalmeerd. Dus ik terug... En op een gegeven moment vind ik dus de moeder dood op het uh, op het balkon, in oh. een, een kleedje gewikkeld. Toen bleek uit de agenda-gegevens dat dus vrijdag zijn, is het opschrijven. Hij maakt altijd notities in zijn agenda, en daar had hij dus ingeschreven dat 23 februari Dushi overleden. Nou, die heeft al die tijd op dat balkon gelegen. Dat oh, was jesus. met hem ook helemaal niet in orde. En uh, dus op een gegeven moment kwam ik, uiteindelijk kwam ik Katie, kwam ik ver weg, verstopt, helemaal in de stress en de gedoe, want ja, er is me nogal niet wat gebeurd. Hij heeft een aantal dagen met een dood ba baasje gezeten, zijn moeder is die kwijt, dus dat beest is helemaal op de botel. Nou, ik heb hem dus uh, zover gekregen dat hij weer naar me toe kwam, dat het vertrouwen gewonnen, ik heb hem in, in een, uh, een vervoerskooi gezet en ik heb hem dus meegenomen en dan gaat hij dus niet meer weg, want dat beest heeft zoveel meegemaakt en en dat was ook de bedoeling, dat hij bij mij blijft. Nou heb ik vijf katten rondlopen. En ik heb dus een driedelige bench. Waar, daar kan hij in lopen en dergelijke. Daar heeft hij speeltjes, een verstophoekje. Hij krijgt extra te eten. Om, om gewoon, ja, heel wel voorzichtig hoor. Kleine beetjes, want uh, zijn bewegingsvrijheid is minder. Maar ja, hij... Die anderen van mij, die staan om die bench. Ha, we hebben er weer eentje. Prachtig. Leuk, want die zijn dat gewend. Want ik heb van tijd tot tijd ook opvang via de dierenbescherming. Ja. Maar dit is een blijvertje, want ik, ik kan dat beestje niet wegdoen. Ik ben vertrouwd met dat Uiteindelijk beetje. moeten we bij een vraag komen, hè, Nina? Ja, nou, ja. ik wil dus tips hebben van wat kan ik nu nog meer doen om dat beestje op een gegeven moment zo snel mogelijk over de traumatische ervaring heen te helpen. Behalve dan liefde geven, knuffeltjes, zoveel mogelijk aandacht aan hem besteden, goed eten te geven. Wat kan ik nou nog meer doen? Zijn er bepaalde dingetjes? Ik ben eventjes, op het moment heb ik daar even gewoon hulp bij nodig. Ja. Yeah. Mijn creativiteit laat me even in de steek. Oh. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook zo. Met zo'n kat is het natuurlijk niet van het ene op het andere moment genezen. Dus dat moet natuurlijk ook gewoon nee. een beetje tijd overheen gaan. Ja, maar dat heb ik ervoor over. Kijk, dat is het ja. probleem niet. He, maar wat is de beste aardelijk... manier om, hem aan te, om het aan te pakken? Ja, om op een gegeven moment... Uh, kijk, ik weet ook uh, met kattenkruid en af en toe wat, uh, een beetje een speeltje met wat Valeriaan... Maar zijn er nou gewoon, hebben mensen wat tips voor mij wat ik kan doen om dat beestje zo gauw mogelijk uh, en zoveel mogelijk in een positieve flow te krijgen? Ja. Ja. Dat, dat wil ik graag. Kijk, nou. het heeft tijd nodig. Maar al moet ik op een gegeven moment tien keer per dag... een bepaalde handeling verrichten... daar sta ik helemaal niet negatief tegenover. Want ik wil niet dat het beestje van verdriet... want dat kan, want die ervaring heb ik... het beestje kan ook van verdriet overlijden. En dat wil ik juist in alle tijden voorkomen... want er is die veel te goed voor. Oké, okay, dus de, de kat moet genezen worden van zijn gebroken hart. 0800-1121. Adviezen zijn van harte welkom, Gaan we het zo doen, Nina? Ja, hartstikke fijn bedankt okay. voor het aanhoren en een hele goede wacht verder. Succes met de poes. Dankjewel. Doeg. Oh, hey. Wil? Oh ja, hallo. Dan zal ik om het met even de radio uitnoemen. Ja. Zo. Uh, dankjewel. Uh, ik hoop dat er bij de luisteraars in jouw ziekenzaal vannacht uh, mensen zijn die mij uh, twee vragen zouden kunnen beantwoorden. Ja. Ja, als het kan. Ik heb de laatste tijd, ik heb al vaker eens vroeger het woord gehoord waar ik nou achteraan ben. En dat uh, wou ik eens weten wat dat precies betekent. Schafuit. In oudere boeken lees je dat woord wel eens een of andere ja. crimineel die dan schafuit wordt genoemd. Schafuit is, is minder erg, toch? Ja, ik weet het niet. Schafuit <laughs> is meer een boefje. Ik zou het niet weten. Waar, oh. ik, ik zou, misschien weet iemand wat dat is. Het, het, het, het lijkt zo, het lijkt zo veel op schavot, hè? Oh ja, denk ik. Schafot, schaf uit. Dus dat interesseert me waar dat vandaan komt. En dan de tweede, bij dat boek, het boeken lezen zit ik vaak, ben ik vaak helemaal verslaafd geraakt aan pistachies. Die vind ik zo lekker. En dan vraag ik me af, ik heb, ik heb nooit een boom gezien hier in Nederland, een pistacheboom. Waar groeien die dingen en, en, en hoe ziet zo'n boom eruit? Of groeit die wel een boom? <lacht> waar komen die pistaches vandaan? Dus, ja, hoe groeit een pistache no Het is een nood, hè? Ja, Zit je nu gewoon pistaches te ja. eten terwijl we aan het praten zijn? <lacht> nou, ik wacht wel even tot de <lacht> smoken zijn. Ja. Uh, hoe groeit een pistachenood? Ja, die groeien niet in zo'n zakje aan een boom natuurlijk. Dat denk ik ook niet, Nee, hè? het zou wel makkelijk zijn. Nee, maar ik heb, zo, ik heb ook nooit een... Nee, kijk, ik ken de notenboom, de, de Walnoot, ik ken de, de het en ik, ik ken diverse bomen, appelbomen, perenbomen, kersenbomen... Maar in Nederland heb ik nog nooit een pistacheboom gezien of ervan gehoord. Ja, de hoef, dus hoeven natuurlijk ook niet in Nederland op te groeien. Nee, nee, dus, dat is de eerste vraag. Waar, waar, waar groeien die bomen? En dan hoeft ja. die z'n boom eruit uit. Ja. Nou, dat weet vast wel iemand. 0800 1121. Ik zoek een schafuit en ik zoek pistasenoot. We gaan het proberen, Wil. Dat zou zo heel fijn zijn. Dankjewel. Dankjewel, ik ben nacht. Hetzelfde. Hoi. Remco. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, uh, ik, die mevrouw met die getraumatiseerde kat, zeg maar. Ja. Dan uh, ja, had ik op zich, dacht ik van, uh, omdat ik uh, aan een van mijn eigen huisdieren sinds kort ook een spul geef, zeg maar omdat ze wat, uh, niet zo vrolijk meer was vanwege de reuma in de achterpoten. Oh. En dat is helemaal weer uh, relaxed geworden sinds dat we daar CBD-olie geven. CBD-olie? Ja, ja, dat is wietolie, zeg maar. Oh! En dat Echt? kun je gewoon kopen bij de kruidvat, zeg maar, tegenwoordig. Niet? Maar dat werkt wel heel goed. Ja, ja, ja. ja. Kun je, kun je wietolie kopen bij het kruidvat? Ja, ja, ja. bij de kruidvat. Ja. In een flesje? Nou, dat maakt een vet reclame. Ja, in, in een flesje. Grote en kleine flesjes. En dat geef jij aan de hond? Ja. En hoe kwam je daarbij dan? Ja, omdat ik dat even opgezocht had op internet. Dat, dat, dat, <laughs> dat, misschien, dat het soms ook helpt, zeg maar. Dus ik denk, nou ja, als je dat gewoon bij de, de kruid van kan halen... dan ga ik dat even proberen. Ah. Maar dat werkte wel. Nou, dat kan ze misschien proberen. Dank je wel, Remco. Ja. Oké, okay, graag gedaan. En uh, goede uitzending verder. Ja, jij doei. ook. Goeiedag. Hoi. Doei, doei, Ik zit heel even te denken, want dan kun je dus bijvoorbeeld ook... Um, Spacecake bakken voor de, voor de kat. Of gewoon door de kattenvoer heen. Maar goed, voordat je dat soort dingen gaat doen met getraumatiseerde katten, weet je, voordat je de, de uh, katten of, of honden of duiven, weet ik veel, je dieren uh, spullen gaat geven. naar aanleiding van advies hier uit de uitzending. Altijd even naar de dierenarts hè, want anders krijg ik weer boze mailtjes. En dan hebben mensen gelijk ook. Met wat voor dingen dan ook, voordat je gaat experimenteren met je huisdieren. Eerst naar de dierenarts. Even overleggen of het uh, geen kwaad kan. Want dat willen we natuurlijk allemaal niet uh, op ons geweten hebben. Richarda. Hi, hallo. Hi. Hi, Astrid. Hi. Uh, ik had een uh, antwoord op de vraag over wat we doen met een depressieve kat. Ja. Yeah. Uh, het, het komt wel vaker voor. Katten zijn heel, uh, dieren die heel veel emoties hebben. En, uh, en er is dus een middel, dat is homeopathisch... Ook staan heel veel dierenartsen daar ook achter. Die kennen dat middel allemaal. En dat heet Can. Dat spel je z y l k e n e Zit. En um, ja, dat is een middel als je dat uh, gedurende een aantal weken... Je kan dat in kant en capsules kopen... bij online dierenapotheken of bij, bij, bij je dierenarts. En als je dat een aantal weken geeft... meestal begin je met een maand... dan zie je echt dat het beestje opknapt. Dat, dat geeft een soort positiviteit... Um, ja, uh, ja, het is geen druk of zo, maar ze worden daar wel echt een stuk beter van. En ze leren dan veel sneller een, een probleem te verwerken. Dat is eigenlijk het verhaal. En uh, eens even, even kijken, want kun je het nog een keer spellen? Want het, ik was te laat met opschrijven. Ja, Ziel Ken. Met een Z van Zacharias. Ja. Y, L van Leonard, K van Karel, E, Eduard, Nico, Eduard. Ah, ook oh, heb hem. Ja. Ja, het is, het is, ja binnen, binnen kattenmensen, fokkers uh, is het een heel bekend middel. Dierenartsen, de meeste dierenartsen kennen het ook. En ook mijn dierenarts is er heel enthousiast over. Dus, dus ik heb dat eigenlijk altijd staan als een van mijn katten. Ja, even niet zo lekker gaat, dan, uh, dan werkt dat. Dus, maar waar, waar zie jij dan aan dat, het, dat je kat niet nou, zo lekker gaat? Nou, soms ook met stress. Uh, dat ze pinnig zijn tegenover andere katten. Uh, ja. Goh. Ja. Dus nou, ik, uh, ik denk dat uh, Nina dat mee zit mensen, te schrijven. We zijn net mensen, dus... Ja, <laughs> nou, er is wel enig verschil, maar goed. Jawel, ze zijn misschien wat mooier dan wij, maar... Ah, oh, ja. Uh, ja, en knuffelig. Nou goed. Maar, ja. Ja, ik denk dat ze daar haar kat... Um, die inderdaad een toch wel best schokkende ervaringen heeft. Twee ervaringen achter elkaar heeft gehad. Dus ik denk dat dat wel... Um, in ieder geval een goed stuk op weg kan helpen. Ik, de, ik denk eerlijk gezegd denk ik bij katten ook wel vaak... ...van misschien moet je ze gewoon even met rust laten. Ja, dat ook, dat geldt ook voor mensen. Maar het is wel fijn omdat zij... Kijk, zij hebben geen psychiater om mee te praten. Nee. En om je gevoelens te kanaliseren. Um, dus het is wel fijn als je ze daar eigenlijk een handje mee helpt... En, en nou ja, dat heel is, is daar een, een middel voor. Een van de, een van de mogelijkheden. Nou, dankjewel, ja. uh, Richarda. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Goedendag nog. Ja, zelfs Dankjewel. Dag. Dag 0800 1121. Like Sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat The Year of the Cat van L Stewart was dat 0800-1121... is het telefoonnummer dat je kunt bellen. Als je bijvoorbeeld Remco kunt helpen... die vraagt zich af of het niet zo is dat hij zo weinig gas verbruikt... dat hij het niet meer hoeft te betalen. Dat heeft hij wel eens ergens gehoord en hij wil natuurlijk graag weten... of dat waar is. Robert die moet voor een pasfoto zijn uh, bril afzetten... die hij toch wel hard nodig heeft, omdat hij geel gekleurde uh, glazen heeft... En uh, hij uh, wil graag weten waarom, want die bril heeft hij altijd op. Herman die, uh, vraagt zich af of auto's minder brandstof gebruiken bij dikke mist. Bert die vraagt zich af of je als je uh, een ongeluk krijgt... omdat je een kat ontwijkt, de eigenaar van de kat dan aansprakelijk is... Of juist, of als je er overheen... Nou ja, in, in ieder geval, katten op de openbare weg... heeft dat gevolgen voor de betalingen bij een ongeluk. Uh, Nina zoekt tips uh, om een getraumatiseerde kat weer te uh, kalmeren. Wil, die wil de oorsprong weten van het woord schafuit. En die vraagt zich af hoe pistachnoten opgroeien. En dat zijn de vragen waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Dus 0800-1121 als je kunt en als je wilt helpen. Martine, goeienacht. Hallo Astrid. Hi. Um, eindelijk hebben we vanavond de... Digibeten gedoe. Ja, de Club der Internetlozen. Zo is die gaan heten. Ja. Ja, ik ben de hele tijd ziek geweest. Ik heb heel lang niet geluisterd. Oh. Maar ik ben blij dat ik dit wel kan luisteren. Want ik heb je nog dingen daarover opgestuurd. en zo Die, die je nog. Op die die, nou, weet je wat nou zo erg is? Dat, dat realiseer ik, ja. ik me nu op dit moment. Ik heb alle mensen die een briefje hebben gestuurd. naar aanleiding van de Club der Internetlozen heb ik een briefje teruggestuurd, alleen jou niet... omdat ik op, bij mijn bureautje dus inderdaad die briefjes dat terug te sturen... en dacht, nou moet ik dat briefje van Martine nog terugsturen. Maar dat had ik mee naar huis genomen om door te lezen. Dus toen heb ik jou gewoon niet alleen je spullen niet teruggestuurd... maar ook nog eens een keertje jou geen briefje gestuurd... dat er een uitzending ja, ja, voor de... Ik het. Wat een toestand. Nou ja, Wat goed een dat ik je spreek. Dat ik toch vannacht wakker ben en het... Ik, ik wist zelf dat het zoiets was. Ik Je had het gehoord het. een maand geleden. Ja, her, Dus het gelukkig. komt allemaal weer terecht op zijn pootjes. Ja. En er is een mooi Engels spreekwoord dat zegt... never apologize, never explain. Dus dat zou ik tegen oh. jou willen zeggen. Nou, ja, het spijt me en, toch. Maar, maar hoe gaat het straks in dat tweede uur in zijn werk? Nou, het is heel eenvoudig, want uh, Rogier de Haan... die komt zo dadelijk langs. Dat is de ombudsman, de Max-ombudsman... Ja. Samen met Janine dan. En die, die komt langs. En wat we eigenlijk vannacht doen... is hij geeft natuurlijk antwoord op de dingen waar hij het antwoord op weet. Want hij heeft zich daar natuurlijk in verdiept. Maar als hij, hij gaat ook inventariseren waar nou de klachten liggen. Dus ja. mensen, mensen die er tegenaan lopen dat ze bij de gemeente... of bij de bank of bij de woningbouwvereniging niet verder komen... omdat ze geen internet gebruiken. Die kunnen ja. dat nu melden... Via 0800-1121. Ja. En dan komt hij over drie weken komt weer terug. Oké. Okay. En dan heeft hij ook mooi een lijstje van wat er eventueel aan te doen is. En uh, wat er allemaal uh, nog meer voor uh, hulpmogelijkheden zijn. Wat geniaal. Goed, hè? En is dat dan. Ja, ik vind het echt geniaal. En kun je dan lid worden van die club? Is het een echte club van internetloze, landelijke club met een. Dit maatschap van 5 euro. en wat nou, ja, leren is... we dan met elkaar en zo? Nou, ja, ja dat was een beetje het probleem. Hè? Want ik zat dus ook al een hele middag brieven te schrijven. naar uh, oh. alle mensen die <laughs> mij een kaartje hadden gestuurd. Dus dan kom je opeens, loop je keihard met je neus aan tegen het feit dat internet soms best wel heel handig is. Maar um, ja. uh, nee, maar uh, er het, het zijn een aantal, of er is een aantal dingen. Het eerste is dat um, uh, Rogier straks ook doorgeeft. want de ombudsman heeft namelijk een Spreekuur voor mensen die lid zijn van Max. Oh, dus, dan moet het lid worden van Max. Ja, dus dat gaat hij zo dadelijk ook nog weer even doorgeven. Daar is gewoon een telefoonnummer ja. waar je dan ook altijd terecht komt waar, waar ze je proberen te helpen. En ja, ja. ik heb dus uh, voor dat moet ik niet te hard roepen. Maar voor de mensen die echt uh, niet volgende keer weer een hele, een hele nacht willen wachten om dat uur te luisteren, of die dat uh, vannacht niet redden, of die, de, uh, ga ik het helemaal uittypen. Ja, ja, maar ja, weet je, ik ben die club begonnen... en daar moet ik ook wat aan doen. Maar ik ga het uittypen en de mensen die dan zeggen... nou, ik wil, ik wil een uittreksel van de uitzending van vannacht... en die van over drie weken wil ik ontvangen... die moeten dan helaas, kost het zoveel geld... dat je eventjes een aan jezelf geadresseerde envelop op moet sturen... Ja, dat heb ik allemaal al gedaan. Maar... Ja, ja, nee, jij krijgt het sowieso. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Jij oh, krijgt nou, het sowieso. Oh, weet je, want uh, ik, ik moet inderdaad eigenlijk wel gaan slapen. Dus ik ben wel blij dat ik, uh, dat ik nu even in de uitzending kom. Ja. Uh, nou, ja. Rogier heeft ook jouw artikeltje gelezen. En um, uh, ik stuur jou sowieso een uittreksel. Als jij nu in elkaar stoort... Ja, ik stort in elkaar. Ja, dan krijg je het gewoon... Je krijgt het per post. En dan kun jij nu denken... Ja, ja, dat zeg je al drie weken dat ik dingen voor jou per post krijg. Maar uiteindelijk komt het. Nee, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Gelukkig. Dat, nee, maar dat is echt zonder dolle. Dat is... Uh, ik, het is alleen... Hoe zit dat nou toch? Ja. En ik ben heel erg verslaafd aan je programma. Ik vind het een verschrikkelijk goed programma. Nou, fijn. En... Uh, ik vind de muziek is ook altijd zo adequaat. Bij de, hoe jullie dat doen, dat heb ik wel eens uitgelegd, maar dat ben ik weer vergeten. Maar ik vind het ook een... <laughs> nee, wel. Nou, fijn, welweldig. Martine. Nou, fijn. Ja, maar goed, weet ja. je, dat ga ik nu gewoon. Je mag gaan slapen. Omkeren, ja. slapen gaan ja, ik, ik zou het niet doen. Op... Ik zou zeggen, ik hou het nog een kwartiertje vol. Dan kan je in ieder geval het begin meepikken. Ja, maar goed, ik, ik, ik hou het toch een kwartiertje vol? Ja. Uh, maar ik krijg dus van jou in mijn aan mezelf geadresseerde envelop. envelop die dan waarschijnlijk te klein is voor al dat uittypen. Dus, nee, dat komt, dan, ja, dat, dat komt goed. Dat, dat komt goed. Dat regelen we. Ja, ja, ja, goed. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ik vind het een geweldig initiatief. Ja, maar nu moeten we uh, als, verder. Ja, ik begrijp het. wel. als je <laughs> kan steunen ergens bij, dan moet je het maar zeggen. Fijn Martine, ja. Nou, ik, ik ga hey, je vast nog spreken. Bedankt. Ja, wel trusten. Ja, misschien. Ja. Doeg. Dankjewel. Hoi, hoi. Dus straks vanaf 3 uur 0801121. En nu nog even de gewone vragen en antwoorden. Mijnard, goeie Ja, goedendag. Hallo. Astrid, ik heb een antwoord op de vraag van Robert. Zijn uh, brul en pasfo uh, pasfoto. Ja, vertel. Uh, vroeger... De douanebeambte die keek eventjes naar de pasfoto en naar, naar, naar de persoon. Ik, denk, nou, ik geloof dat het gewoon op elkaar lijkt. Maar tegenwoordig uh, is die... Dat paspoort, die, daar zit in verwerkt de biometrische gegevens van je gezicht. Oftewel de afstand tussen de ogen, van de oog naar de neus, de mond. Oh. Dat het allemaal zit, dat hebben ze vertaald naar, uh, naar, naar getalletjes. En dat zit in je, pasfoort, in je paspoort. En uh, nou is de bedoeling dat de, niet meer die douane uh, kijkt naar jou, maar je loopt langs een camera en die registreert jouw gezicht... inclusief de oogafstand enzovoorts... en ziet tegelijk of dat uh, hoort bij, jou, uh, bij jouw paspoort. Kijk. En daarvoor moet die brul af zijn. Want anders dan... Breekt dat... Uh, niet meer zien. Ja, ja. ja, ja. Ja. Ja. Dan zal die er toch aan moeten geloven. Herkenning, elektronische herkenning... Van, van je gezicht. Ja. Of dat bij, bij dat paspoort hoort. En hoe weet je dat zo goed, Bijndert? Uh, dat heb ik ooit uh, ge, gelezen. <laughs> met je bril op. <laughs> uh, <laughs> ik met mijn leesbrilletje op. Ja, precies. Een, een andere vraag van de, de, de meneer... die zo'n uh, lage gasrekening had... vanwege zijn En uh, Ik zou gewoon gaan informeren... bij uh, de, de netwerkbeheerder... Ja, dat is ook eigenlijk zo, vast, hè? De, die, daar kunnen ze tegelijk vertellen... bij uh, hoeveel kuub gas of je niet zou hoeven te betalen. Ja, nou ja, dat is in ieder geval een, uh, uh, de, sowieso een aanrader... dat je altijd eventjes moet uh, checken bij degene waar je het krijgt. Ja. Maar goed, het is ook wel fijn om van tevoren te weten... waar je recht op hebt om, of wat de mogelijkheden zijn natuurlijk. Ja, ja. ja. Nou, hartstikke goed, mijnde, okay. dank je wel. Ja. Oké, okay. goedemiddag. Het Hetzelfde. Dag. dag, Harry. Goedenacht, Astrid. Hallo, Harry. Uh, ik heb een vraag. Ja. Een vraag. <laughs> ik uh, hoorde van de week dat een. Uh, was in een asielzoekerscentrum. En uh, dat een asielzoeker was, uh, het centrum uitgegooid voor een week. Omdat hij een, uh, een blootje zat te roken. Echt waar? Hè? Uh, ik vond dat een beetje. Uh, er zat nog wel een geschiedenis aan vast, maar die ga ik maar niet op de radio vertellen. Maar oh. uh, ik vond dat een beetje, een beetje vreemd. Ik denk, nou ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar nou is mijn vraag van, uh, kan dat zomaar als daar iemand uh, dus een blootje rookt? Dat hij, hij moest een week uh, het asielzoekerscentrum verlaten. En ze waren dus druk bezig om onderdak voor hem te vinden, geloof ik. En uh, of dat gelukt is, weet ik niet. Maar... Uh, in ieder geval, mijn vraag is gewoon, ja, is het waar? Er zijn heus wel mensen die hebben in een asielzoekerscentrum gewerkt. Of die werken daar. Ja. Zouden daar wel een antwoord op kunnen geven, neem ik aan? Het zal toch... Want ik denk dat het een, een flauwekulverhaal is, denk ik. Maar... Nou, ik hoop het wel. Ik ja, ik hoop toch niet dat de mensen die in een asielzoekerscentrum. dat is al niet zeg maar de meest luxueuze. prettige manier van wonen. Dat je dan, als je iets doet wat niet mag. dat je dan gewoon op straat wordt gezet. Ja, ja he, aan dat, de andere kant, je moet natuurlijk wel wat. Ja, maar. Ja. Kijk, een blootje roken. Ik bedoel, ja, dat is al een ontspanning, een beetje. Dus. Uh, dan denk ik van, nou ja. He, uh, en kunnen beter misschien wel een blootje roken als dat ze zitten te zuipen. Maar hij zuipt ook wel, dat heb ik ook wel gehoord. <laughs> ja, dat hoorde ik al. Dus hij zuipt en hij bloot. En, uh, ja, ja het is dus het, het zal het is inderdaad wel, een, wel een langer verhaal achter zitten. een ja. mannetje, hoorde ik al. Ja. En hij mag hier misschien ook wel niet blijven, want hij heeft nog helemaal geen verblijfsvergunning. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, ik, vond het een beetje, ik vond het zelf een beetje een vaag verhaal. Ja. En uh, ik bedoel, ik heb het nog nooit gehoord en ik ben heus wel eens uh, in mijn leven in, uh, in een asielzoekerscentrum geweest... Uh... Wel een aantal keren, ook bij ze kijken. Ik heb ook nog wel eens wat aanwijzingen gedaan in de, in oh. de tuin bij een asielzoekerscentrum. Dus ik bedoel, ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Wat heb je nou voor aanwijzingen in de tuin van een asielzoekerscentrum gedaan? Nou, hoe ze de tuin Dan? moesten onderhouden. Ik ben oh. toch over geweest. Ja, geweest. Nou ja, dat wil niet zeggen dat je in ieder asielzoekerscentrum de tuin gaat aanwijzen. Nee, dat doe ik niet. Maar nee. die mensen die willen daar natuurlijk wel eens wat doen in zijn tuin. Ja. En, uh, nou, en toen ben ik daar eens een keer naartoe gegaan en toen heb ik ze wat gedaan en hoe of wat, en uh, nou ja, Kijk, gewoon uh, meer maar niet hoor. iedereen mocht blijven. Ja, maar ik had toen. een vriend, die werkte daar, of die, die, die gaf daar uh, Nederlandse les en zo. Oh dus ja, ja. Zodoende kwam ik er ook een keer verzuild en uh, je kunt het natuurlijk als vrijwilliger, kan je genoeg doen. Ja. Maar nou, ik ga. Ja, ik dus, ga, we uh, gaan ik kijken of iemand die regel, die regel kent, Harry. Ja. Dankjewel. Nou, je bent, uh, Je bent weer beter. Dus, uh... Dat uh, had ik ook geconstateerd. Hey, uh, even wat anders. Ja, uh, even wat, heb, wat anders. Is die man straks bij jou in de uitzending? Ja, om drie uur schuift hij aan. Oh, ja, want ik ben natuurlijk ook een interloze. internetloze. Ja. <lacht> nou, ik ga dus... wel luisteren. Ja, of uh, laat zo nog even weten waar jij tegenaan loopt. Ja, dat zijn ook wel een aantal dingen. Nou, nou uh, dan hang je op en dan bel je meteen ik ga weer in terug. In ieder geval ik luister Oké, okay, dankjewel dan Harry. Dat bel ik wel. Uh, Doei. Cor. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik kan antwoord op de vraag over als een kat een uh, ongeluk veroorzaakt. Oh. Uh, als je een WA-verzekering heeft, dan is dat gedekt. Maar als we de eigenaar van die kat kennen achterhalen via het chip of zo, wat hij heeft. Ja. misschien Ja. Dan word je aansprakelijk gesteld, hè? Oh, toch. Ja, zeker weten. <laughs> dat, ja, ja, dat, dat klinkt alsof ja, dat, je, dat je echt... dit heel goed weet. Ja, want ik heb zelf thuis een hond. Ja. En die had, en die had ook een ongeluk ongel veroorzaakt. Die, die had een... Die vloog de weg over en daar reed een ah. auto tegenaan. Oh. En er zat natuurlijk een deuk in de bumper en alles. En dat was 1500 euro schade. Och. En dan uh, word je gewoon aan sprake gesteld, hoor. En dat heb jij ingehouden op zijn zakgeld? Nou, <laughs> <laughs> dat niet, hoor. Maar ik was gelukkig goed verzekerd. Maar <laughs> ik wil de mensen ook waarschuwen als ze een WA-verzekering dreigen, of dat in de clausule staat, hè? Want er zijn verzekeringen waar het niet in staat. En dan kun je alsnog betalen. Ja, nee, daar heb je, daar heb je ook wel een punt. Uh, maar het, ja. is natuurlijk, het, is, het is natuurlijk zo dat een hond niet los mag lopen... Nou maar als je bij mij op de werf loopt en hij vliegt de weg over, dan ja. mag bij mij los op de werf lopen. Ja. Snap je? En hij ja. vliegt de weg over, hij ziet een haas in het land of weet uh, ik wat, en hij gaat er achteraan. Ja. En dat is ook gebeurd toen. Oh ja. En rij auto met, dan rijd je auto tegenaan natuurlijk dan, hè. Ja, dan dat, dat krijg je, ja. Uh, blikschade is, uh, is te vergoeden, maar als je iemand zijn eigen dood rijdt, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk, hè. Och hemeltje, wat een drama's. Ja. Ja, nee, maar dat, want zo'n WA-verzekering, dat gaat maar tot 1 en een kwart miljoen, hè. <coughs> Ja, en dat klinkt heel veel. Ja, dat is helemaal niks. Is maar dat, dat is snel op natuurlijk. Precies, en ja. daarom heb ik ook een verzekering van minimaal 2,5 miljoen. Ja, maar. Als, gebeurt, als, ja. als iemand zijn eigen dood rijdt, nou, je kunt ze heel even lang de nabestaanden betalen, hoor. Maar zou dat ook zo zijn met een kat? Als ze de eigenaar weten van die kat en hij is gechipt. Ja. Ja, zeker, ja, zeker weten. Ja, uh -oh. dat gaat gebeuren. Ja, ja, ja, ja, Ik ga even... Kijk, al, al, al, al weten ze geen eigenaar van zo'n kat... Ja, dan is het natuurlijk de eigen verzekering van die mensen die zelf oh. verzekerd zijn. Maar oh. als ze een eigenaar weten, dan word je aanspraken gesteld. Nou, die van mij mogen nu niet meer buiten spelen. Dat mag wel duidelijk zijn. Nou, dus ze mag erbij, als, je, als je maar verzekerd als bent. Als ze uitkijken. Als ze links-rechts kijken. Nou, maar als je maar ja. verzekerd bent. Dat, dat, is, dat is het belangrijkste. Dankjewel, Cor. Ja. goedenacht zo dadelijk het uur voor de club der internetlozen. Nachtzuster, een programma.